Op de westelijke Jordaanover is een begin gemaakt met nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. Dat heeft de Palestijnse onderhandelaar Erik Kat gezegd na een gesprek met de Amerikaanse bemiddelaar Mitchell. Volgens hem is dat gesprek het start zijn geweest voor hervatting van het vredesoverleg dat al bijna anderhalf jaar stil ligt. Gisteren stemde het Centraal Comité van de PLO in met indirecte vredesbesprekingen met Israël. En daardoor kon Mitchell met zijn bemiddeling beginnen. De Israëlische premier Netanyahu heeft nu gezegd dat zo snel mogelijk moet worden begonnen met directe gesprekken met de Palestijnen. Omdat het anders onmogelijk is om tot een overeenkomst te komen. In Londen praten conservatieve en liberaal-democraten vanmiddag weer over de vorming van een coalitie. Aan het eind van de middag komen de conservatieve lagerhuisleden bijeen. Partijleider Cameron zegt dat hij wil meewerken aan een liberaal-democratisch plan om de belastingen te verlagen voor de lage inkomens. Maar het lijkt er niet op dat hij een verandering van het kiesstelsel wil. De Labour-partij van premier Brown hoopt juist dat zij dankzij deze kwestie een coalitie met de liberaal-democraten kan vormen. Luchtverkeersleiding Nederland verwacht dat de aswolk uit IJsland vandaag weinig problemen oplevert voor het Nederlandse vliegverkeer. De KLM heeft drie vluchten naar Noord-Italië geannuleerd. Maar vanaf de vliegvelden in Zuidwest-Europa die gesloten zijn, wordt nauwelijks op Nederland gevlogen. Om de aswolk te vermijden worden transatlantische vluchten omgeleid via Groenland. En sinds vanochtend is de groene kieswijzer online. Aan de hand van 22 stellingen kunnen kiezers te weten komen hoe de partijen over natuur, milieu en duurzaamheid denken. De stellingen gaan over onderwerpen als de kilometerheffing en een hoger btw-tarief voor vlees. Het weer bewolkt maar in het zuidoosten enkele opklaringen. Het is 12 tot 16 graden. Morgen wisselend bewolkt en vrijwel overal droog dan 14 graden.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 kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM! Met, met nu jouw keuze ZFM.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 ...bij het tweede uur van deze muziekboulevard... Ja. ...en we begonnen met Man at Work. Het duvel was goed begonnen met de heren... ...want ja, ze schijnen wat plagiaten te hebben gepleegd... Met een, ...met een oud liedje... ...en de mensen van Man at Work die zeiden... ...ja, dat kan je wel zeggen... ...maar zo zit het nu eenmaal niet. Maar dan zal misschien een rechter toch nog wel een, iets over gaan buigen... ...je weet niet hoe dat verder daar gaat lopen in Australië... Maar goed, het is in ieder geval uit het begin van de jaren tachtig. Zes minuten over één. En dus welkom bij het tweede gedeelte op deze Moederdag. Zondag, 9 mei. Dus heb je niks te doen en je hebt nog een moeder. Ja, dan ga je toch naar je moeder toe. Hè? Neem je een bos bloemen mee voor, voor de liefste vrouw van de hele wereld, om het maar zo te zeggen. Dus dat, dat is vandaag Moederdag. Het is vergeven met allerlei mensen die dan bij mij in de straat langskomen en hun moeders zeg maar opzoeken. Breng mij op het volgende pijnlijke punt. Uh, hoewel, parkeren in Zandvoort, dat is toch wel pijnlijk. Gaat je straks daar toch even met je over hebben. Nu nog even niet. Nu gaan we gewoon nog even iets serieus doen. Hier is Foolish Games, maar dan in de uitvoering van Joyce Meister. Speak of your loved ones as I clumsily strummed my guitar. Well, excuse me, guess I'm mistaken. Ik te wedden dat je die speakers uh, toch wel even een beetje behoorlijk hard hebt uh, aanstaan... Uh, wat, uh, wat dat gaat. Uh, Tearing us apart van Tina Turner en Eric Clapton uit 1986. Jawel. Uh, toen uh, Eric Clapton uh, een beetje in de periode weer zat... van gebruik van allerlei verruimende artikelen... toen ineens verscheen Phil Collins op het erbijt als producer. En die zei, uh, ik ga wel met je werken... maar dan blijf je wel van die rotzooi af... En er zat op deze, uh, dit nummer zat er dus nog echt een bassende bassist op. En ik ken bassisten, die zijn gewoon niet te horen. Dus wat dat er gaat, 16 minuten over 1 inmiddels. Uh, daarvoor overigens uh, de versie van de uh, Foolish Games van Joyce Meister. Dus dat uh, bracht uh, de tijd zo ver. Straks uh, gaan we nog uh, even kijken wat het weer gaat doen. We kijken natuurlijk ook wat er hier in Zandvoort uh, nog te beleven is. Want uh, er is nog uh, veel meer. En ik heb nog iets over parkeren in dit dorp. Want het uh, bevalt me allerminst wat, wat dat er gaat. Want ja, een Nederlander, een Zandvoorter, ze letten allemaal een wc's. Maar uh, hier in Zandvoort zijn ze er helemaal achter eerlijk gezegd hoor. Dus gemeentebestuur, gezeid, gewaarschuwd wat het uh, wat er gaat. De, de Veronica's uh, komen nu even je radio bevuilen. Mirko Haarmans, de man die volgende week hier bij ons bij de Muziek Boulevard te gast is. Met vast'. Ja, dat is het nummer wat je net hebt kunnen horen. Er komt straks nog veel meer aan. Ik zei het al, waarschijnlijk straks in zondag in Kernelland gaan we nog even vooruitblikken op wat er aanstaande donderdag gaat plaatsvinden in het Zandvoortse centrum. Namelijk de uitreiking van. Beste team van de Bar Battle van 2009-2010. Eigenlijk is het 2010, nee, want ze zijn uh, in het uh, vroege voorjaar pas begonnen. Uh, uh, uh, als het goed is, komt uh, Ron Brouwer van, uh, van uh, Café Laurande Hardy iets uh, vertellen over hoe dat nou geweest is. Uh, wat het dan precies inhoudt. En uiteraard, uh, wat die avond, die 13e mei, op Hemelvaartsdag, notenbeen hoe verzin je het? Om daar, uh, zeg maar, uh, de prijsuitreiking te doen. Ik weet niet uh, wie er allemaal zijn. Er zijn uh, allerlei teams uh, geweest, van het Holland Casino tot zelfs een ploeg van ZFM Zandvoort. Zijn zelfs autocoureurs geweest? Jazeker. Dylan Koster, Denny van Dongen, Jan Lammers en, uh, ik dacht, uh, Francesco Pastorelli, die, die stonden... Uh, Daarachter de bar, dat was de eerste. En de laatste, dat was het team van CFM Zandvoort. Met uh, Joop van Nes, met Maurice Mulder, met Joyce Vastahoud en met Pascal van der Beek. Die jongens, die uh, maakten er een hele gelikte avond van, overigens. Ja, het was niet druk, maar wel enorm gezellig. Dat kan ik er wel bij vertellen. Dus uh, als je dat, dat waren van die memorabele avonden mag, ik er wel wat bij zeggen. Goed, uh, we hebben nog eentje te gaan tot aan het uh, weer van, het, uh, van half twee. Want. Dan herhalen we dus wat we half 1 hebben gehad. Namelijk, wat gaat het allemaal doen de komende dagen? Maar tot die tijd hebben we eerst nog deze solachtige plaat van de Jones Girls. En mocht je nog plannen hebben om piramides te gaan bezoeken, luister dan maar gewoon hoe de avonden in Egypte worden beleefd. Here's Night over Egypt. Dit even te horen. Ik denk dan toch even aan die zomers van, van, van de jaren tachtig eerlijk gezegd hoor. Dat was zo'n beetje de periode dat we de radio eigenlijk een beetje ontdekten. Tenminste ik althans. En dat gebeurde dan meestal op de donderdagavond als Ferry Maat met zijn Soul Show voorbij kwam. Eén ervan had je al in het vorige uur kunnen horen. High Gloss and You'll Never Know. En het, hier was dan The Jones Girls met Night Over Egypt. ...toch regelrechte klassiekers. Eigenlijk ook, denk ik, soulshow klassiekers neem aan dat ze wel eens op een van die grote zenders zijn uitgezonden. Tenminste, van die commerciële omroepen dan wel te verstaan. Ferry is nog overigens actief. Niet meer voor de Solshow, want dat heeft, uh, heeft hij vorig jaar uh, heeft hij daar de brui aangegeven. Terecht ook, want ja, de man is al uh, 60 geweest. Dus ja, dan ga je op een gegeven moment toch je knoop tellen en zeggen van... nou. Ik wil toch ook nog wel een beetje radio maken tot, uh, tot het, uh, ik mijn pensioen ga halen. En uh, dan kan ik niet uh, heel veel dingen meer gaan doen. Dus alom besloten! En dan zou ik iets moeten krijgen, maar dat uh, gebeurt dus niet. En dat komt omdat ik iets nog niet helemaal goed heb gedaan. Maar nu wel. Zie je dat weer beneden. Inderdaad, het, uh, nog even uh, de herhaling van de mensen die het uh, gemist uh, mogen hebben Omdat ze misschien op één oor hebben gelegen En uh, ik kan me niet voorstellen dat je op zondagmiddag 9 mei notenbenen op de dag dat je je moeder in ere moet hebben uh, houden Dat je dan nog ligt te ronken Dat kan mij haast niet voorstellen Maar ja, je hebt van die idioten die dat uh, gewoon blijven doen het weer, samengesteld door Lex van der Hornd. Hij heeft even zijn, vinger, zijn natte vinger even opgestoken en uh, even gekeken. Daar kwam dan het volgende weerbericht uit. Wisselend bewolkt vandaag en overwegend droog. Dat wel, uh, het is inderdaad droog en het is ook een beetje wisselend bewolkt. Dat zo, sowieso. De zwakke tot matige noordelijke wind. Maximum temperatuur is vandaag 12 graden. En dan morgen, ja, dan hebben we het weer, hè. Het weekend zit erop en dan gaat het zonnetje weer schijnen. Periode met zon, matige noordelijke wind Maximumtemperatuur maximale temperatuur loopt op naar zo'n 12 graden. Waarbij de normale middagtemperatuur zo'n 16 graden is. En gisteren heb ik ook even mijn vinger even in het zeewater gehouden toen ik op de Annie Paulussen zat. Ja, ja, je moet toch wat als radioverslag geven. En toen heb ik gemerkt dat het zeewater ongeveer 11 graden is, ja. Dat is het, zo'n beetje, vrienden. We moeten het er maar mee doen met het weer. Dus meer kan ik er ook niet echt van maken. Nou, dan ben ik toch een klein beetje jaloers op een muzikant die ooit deel had uitgemaakt van de Beatles, maar ook niet meer onder ons is. Ik heb het over John Lennon en The Jealous Guy. Vorige maand ben ik even naar Zwolle geweest. En daar had ik een uh, gesprek met Marianne Oldenburg, de dame in deze band. Mary Had A Little Band. En er stond ook op de website weer een hele leuke recensie uit het blad Music Maker. Daarom ga ik hem even voordragen, want hij is ja, uh, heel bijzonder. Want dit nummer dat heeft me erg uh, gepakt, eerlijk gezegd. Als je wilt weten hoe dat eruit ziet, kijk maar even op de huis van uh, deze jongen hier. Uh, op uh, mijn eigen huis, ja, op koper 1.huis. Daar is op te vinden. Uh, Birds of a Feather. Er uh, uh, staat ook een hele leuke YouTube gadget uh, van mij uh, daarop. Tenminste, van deze band dan. En uh, dan weet ik ook waarom ik ook uh, verliefd ben op dat nummertje. Maar goed, even over uh, de... Ja... De recensie die in Music Maker stond... Mary Had A Little Band is het vehikel voor de zang en compositie van, zoals gezegd... de Zwolse Marianne Oldenburg. En met een finale plek bij de Grote Prijs van Nederland in 2009 nog in het achterhoofd... is het nu tijd voor de eerste EP... Six Short Stories, en daar is dat nummer The Birds of a Federus terug te vinden. De zes dromerige verhalende luisterliedjes op dit mini-album tonen aan dat Oldenburg een prettige stem heeft. En bovendien een uitstekende songwriter is, en dat mag ik toch ook wel stellen. De nummers leunen allemaal op een bijzonder goed doordachte spanningsopbouw. Waardoor je zelfs de tracks opzuigt die in het begin wat lauwtjes overkomen. Ja. Dat uh, laat ik ook altijd op me inwerken met dit soort nummers. Zo af en toe uh, doet Mary Had a Little Band denken aan Marieke Jager. Maar op nummers als Car Ride komt ook nog meer de duistere sound bovendrijven van de band. Het album is spannend genoeg om constant te blijven groeien. En bovendien toegankelijk genoeg om een groot publiek aan te spreken. Een gouden combinatie waarmee de ja, Little Band van Mary nog wel eens aardig groot zou kunnen worden. En wie dat geschreven heeft was Stefan Schuers van... De musicmaker, die had dat, deze recensie geplaatst en uh, hij kreeg gewoon ook even vijf grote sterren. Ja, dan heb je het goed gedaan. Uh, de EP is in eigen beheer. Ik uh, zou bijna vragen, ga kijken op de website. En wellicht dat uh, Marianne er nog eentje over heeft. Maar dan moet je er wel even 9,50 euro voor neertellen. Want voor niks gaat de zon op. Want ja, uh, muzikanten moeten toch ook eten niet waar. Het is in eigen beheer opgenomen. En de productie Mix Master was van Martijn Groeneveld van de Mailman Studio. Daar hebben ze het uh, allemaal opgenomen. Wie ook dat, of wie dat ook mogen verdienen die aandacht. Vind ik toch wel deze groep hier uit de buurt, eerlijk gezegd. En dat zijn de mannen van We Cook With Fire and the Science Industry. The burdens you bear and they love you. No, you should know. Believe it or go. Cause we are the science industry. Ministry misery. If you want to think in black and white.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 Takes over when love takes over David Quetta en niemand minder dan Kelly Rowland en When Love Takes Over. Ja, zomerhit van 2009 mag ik er wel bij zeggen. Nou, als ik nu naar buiten kijk, is dit een beetje donkere wolk. Een beetje, een beetje boel. Wel, uh, vanmorgen had ik het uh, even met iemand erover over van... Ja, hoe zou dat nou te komen? Zou dat toch weer met die aswolken te maken hebben? Je weet het niet, hè? Want uh, het schijnt zo te zijn... Als het een beetje van die smerige zooi in de lucht hangt... Dat het dan wel erg knap koud kan worden. Ja... Ik zeg niks, 12 graden is het uh, buiten en het hoort normaal gesproken 16 graden te zijn. Nou, ik weet het zo nog niet. Brengt mij trouwens ook op het volgende, want ja, uh, ik had het er al eerder in dit uh, uur over van dat parkeren hier in Zandvoort. Ik ga het toch even van de kaak stellen, want ik heb een beetje het idee dat ik omgekeerd word. Uh, dat we een beetje worden bestolen hier met z'n allen. En ik uh, zou bijna zeggen als elke Zandvoorter nou gewoon... Is even burgerlijk ongehoorzaam uh, zegt van we gaan niks meer betalen in die parkeermeters. Want wat ben ik nou achtergekomen? Het uh, is 1,80 euro per uur. Dan ben ik op zich, ben ik uh, daar helemaal niet op tegen. Dat je 1,80 euro per uur gaat vragen om in de parkeer. Maar als dat de minimale inworp is. Ja, dan wordt het een beetje een ander verhaal. Want. Toevallig zat ik daar nou even vanmorgen hier in dit dorp. En ik kom om tien uur nou, even naar de parkeermeter. Want ja, mijn auto staat tenslotte op een betaald parkeergebied. En ik denk, ik heb ongeveer twintig tot dertig minuten nodig. Dus nou ja, laten we zeggen zestig cent, negentig cent. Nee hoor, hier moet ik dan 1,80 euro ingooien. En dan pas kan ik een uur later vertrekken. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet een uur nodig heb. Ik zou bijna zeggen, zoals Benny Jolink in dat verzekeringspotje zegt... Kan dat nou niet anders? Kan je nou, nou gewoon niet zeggen: van uh, we gaan het eens dus even betalen. na het aantal minuten wat ik er sta? Want ik word er echt niet vrolijk van, eerlijk gezegd. Ja, en uh, misschien zijn de mensen die het bedacht hebben. Uh, die hebben dat uh, kennelijk uh, de afgelopen regeerperiode zo uh, uitgevoerd. Of tenminste uh, hebben ze dat al opgezet. En dan heb ik me laten vertellen dat er een nieuwe wethouder parkeer is. Een nieuweling, wel te verstaan, een nieuwe wethouder. Ik zou bijna willen zeggen. Joh, ga jij eens even lekker op een zomerkamer. Eventjes, uh, of een zolderkamer eventjes uitproberen. van. of dat inderdaad niet anders kan. We hebben tegenwoordig OV-chipkaarten. waarbij je gewoon per kilometer betaalt. inchecken, bliep, uitchecken, bliep. Hoewel dat afgelopen donderdag ook niet helemaal uh, werkte. Maar goed, dit terzijde. zou dat ook niet bij dat parkeren. eens een keer een beetje kunnen? Hè? Dat je dus ergens gewoon. Uh, hè, met je kaartje uh, zo voor die parkeermeter gaat staan. en dat die zegt: bliep, u bent ingecheckt. En uh, dan moet je wel even nog intoetsen welk parkeervak je hebt. Hè? Want dan uh, kan je dan zo volgens mij uh, zo bedenken. Hè? Van die je hebt van die slimme parkeermeters. Dat moet er zijn. Dat kan niet anders. En je houdt gewoon zomaar zo'n chipcard tegenaan. En je zegt zo, ik wil betalen. Pats, hij wordt afgeschreven. Uh, wat uh, op het moment dat je daar gaat staan. Hè, het geld loopt. Je toetst uh, op de parkeermeter uh, in welk parkeerplaats je, je hebt. En vervolgens als je klaar bent en je komt terug... He, van je drankje of uh, je lunch in dit dorp... en hoppata, je haalt je chipkaart weer voor de parkeermeter. Bliep, uitchecken welke parkeerplaats staat u ook alweer. Drukt even fijn dat uh, nummer waar je in, uh, ingeparkeerd hebt. En klaar is Kees. Hoeft ook niet al die parkeerwachters hier uh, nog eens een keer gaan kijken van... Uh, ja, is het allemaal wel betaald en uh, hey, kunnen we daar niet een bonnetje over uitschrijven? Het is allemaal zo simpel. Maar volgens mij ben ik gewoon te simpel denkend mens. En misschien is het allemaal van... Ja, het is allemaal moeilijk moeilijk. Hé hey jongens, het is niet gemakkelijk. Dat ben ik ook wel met jullie eens. Maar de oplossing lijkt mij toch ook wel... Uh, ver uh, voor de, de hand liggend eerlijk, eerlijk gezegd. Dus ik zou graag... Aan elke politieke partij, want jullie zijn ten, ten slotte door ons gekozen. Daar is nou eens een keer gewoon eens over na gaan denken. Want wat vinden jullie nou zelf als jullie als raadslid nou 1,80 euro betalen... voor een parkeerplek waarbij je dan 20 of 10 minuten staat? Dat is een beetje de wereld op zijn kop zetten. Maar fijn, ik heb gesproken. Ik heb eventjes mijn gal gespucht over parkeren in z'n Nu tijd voor Mr. Paul Simon en late in de Evening. I'm the nu met Late in the Evening. Ja, dat had ik ook vrijdag toen ik uit de exit rolde van Rotterdam. Toen had ik ook Late in the Evening, jullie gezegd hoor. Eerlijk gezegd. Dat was ook gisteravond om een uur of half tien toen ging het lapje uit en toen was het Exit Jaap Koper. Totdat het is van twee uur deze mooie dame, tenminste leuke dame ook overigens. Fabia de Dammers met uh, Roundabout Town tot aan de andere kant van twee uur. Oh, blue, blue, blue sea, I